Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een grote brand in een gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran... ...zijn volgens Iraanse staatsmedia zeker vier doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt... Onze correspondent Daisy Moore legt uit wat voor mensen daar vastzitten. Politiek gevangenen, anti-regeringsactivisten, ook mensen die recent zijn opgepakt bij de protesten die nu al bijna een maand gaande zijn. En dan hebben we het echt over honderden, misschien wel duizenden demonstranten die de afgelopen tijd zijn opgepakt en waarschijnlijk daar in die gevangenis terecht zijn gekomen. Ja, Al weken is het chaos in Iran nadat een vrouw van 22 werd mishandeld door de politie omdat ze haar hoofddoek verkeerd droeg. Bij een camping in Beekbergen in Gelderland is vanmiddag een hoogspanningskabel geknapt. De kabel kwam op meerdere chalets terecht. Volgens omroep Gelderland raakte één man lichtgewond door de rondvliegende vonken. De kabel knapte door een omvallende boom. Bij een schietpartij in Dordrecht is vannacht een man van 36 omgekomen. Volgens de politie zat hij in een geparkeerde auto toen hij werd beschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. en De politie is nog op zoek naar de schutter en getuigen. En in het Spaanse voetbal wordt er uitgekeken naar de wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona van zometeen. Die gaat om de koppositie in de competitie. Frenkie de Jong zit er nog steeds niet lekker bij in Barcelona. Tijdens belangrijke wedstrijden zit hij op de bank. En dat moet anders, zegt hij tegen Ziggo Sport. Ik moet gewoon zorgen dat ik uh, zo goed presteer en train dat ik bijvoorbeeld tegen Madrid zulke wedstrijden dat ik die uh, gewoon weer ga spelen. En dan is het goed en ik heb daar vertrouwen in. Dus dat uh, maakt me er niet zo heel druk om. Ja, over een kwartiertje begint die wedstrijd in Madrid.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 extended throw down so drop the top baby and let's cruise on into it's better than ever street En in de jaren 80 was het nog echt, echt een raasje, zeg maar. Had je een 7-inch van een plaat en een 12-inch. Nou, wij draaiden ditmaal de 12-inch van deze single van Aretha Franklin en The Freeway of Love. Welkom terug. Zandvoort op zondag, uur 3, alweer de tijd vliegt voorbij. En we houden de visie in de gaten, maar dat is niet het enige wat we doen, want we hebben nog veel meer. Ja, rond de klok van kwart over vier. Pit Report, zoals aangekondigd. Uh, wat nieuwtjes uit de F1. Dit weekend wordt er dus niet gereced. Volgende week zitten de heren in Amerika. Ook een beetje uh, aparte tijden, hè? starttijden. Dus moeten we even, wel even rekening mee houden met de vluchtboeken. Hm? Hoe laat beginnen ze dan? Ik geloof negen uur s avonds. Oh, oké. Okay. Ik zal nog wel even nakijken. Maar uh, we moeten dan wel even op tijd uh, bo boeken. Uh, dat we dan niet te laat komen, in ieder geval. Goed, dat is uh, Pit Report, kwart over vier. Wat ook niet ontbreekt is Dier van de Week. En die luistert naar de naam Sky. En ook het gedicht van de dag om kwart voor vijf is uh, aanwezig voor de liefhebbers. Het is een in- en intriest gedicht met een pakkende titel Waarom zeg je niks? Hmm. Nou, dat, uh, dat, die titel zegt al genoeg. Ik hou mijn mond. Ja, heel verstandig. Dus ik zou zeggen, uh, genoeg reden. Uh, kwart over vier begint El Classico, zoals u net ook weer hoorde in het nieuws tussen Real Madrid en Barcelona. Uh, dat uh, wordt live uitgezonden op een speciaal sportkanaal. Dus dat volgen we ook voor u. Ik zou zeggen, genoeg reden om uh, ook het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige lokale zender, CFM Zandvoort. En vorige uur wilde ze maar haar uh, nieuwe plaat laten horen. Hebben we het over maan? Nou, daar komt ze dan met uh, sowieso overhoop.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 Leuke nieuwe single van uh, Maan hoorde je bij Salford op zondag. Dat was uh, inderdaad uh, als ik uh, naar je dans, oftewel sowieso overhoop. We hebben nog één klassieker voor je. En uh, nee, niet het voetbal, dat uh, komt er dus zo meteen aan. Maar wel uh, de pit report, die komt uh, na deze van Andrew Golds. Talk to my baby on the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 Race Radio Pit Report. Het is kwart over vier. Daar komen we weer met het nieuws uit de pitstraat. Viervoudig Formule 1 wereldkampioen Sebastian Vettel denkt niet dat zijn naam tot in de eeuwigheid blijft bestaan. Er komt zeer waarschijnlijk een moment dat niemand mij zich zo nog zal herinneren. Niets duurt eeuwig. aldus de Duitse autocoureur, die na dit seizoen afscheid neemt van de koningsklasse. Ik zou niet beledigd zijn als de mensen uh, zich mij niet meer herinneren. Het is niet belangrijk voor me. De 35-jarige Vettel won uh, zijn titels vier jaar op rij. 2010, 11, 12 en 13. Als coureur van Red Bull. Hij heeft 53 Grand Prix zegens op zijn naam. Na zijn jaren bij Red Bull probeert hij te, verge te vergeef zijn successen te herhalen bij Ferrari. Sinds 2021 rijdt hij voor Aston Martin. Ik heb altijd geprobeerd succesvol te zijn... Soms lukt dat niet, maar bovenal heb ik geprobeerd mensen met respect te behandelen en vriendelijk te zijn. Als de mensen me zich op die manier herinneren, dan zal me dat gelukkig maken. De Duitse ontpopte zich in de, laat, de laatste jaren van zijn carrière... steeds meer als een voorvechter van milieuvriendelijke maatregelen in de Formule 1. Over zijn sportieve verrichtingen bij Aston Martin is hij niet bijzonder enthousiast. Het waren twee uitdagende jaren omdat de auto niet zo competitief was als we hadden gehoopt. Dit jaar wilden we een aanzienlijke verbetering maken ten opzichte van vorig jaar... maar dat is niet gelukt. We zijn net zo ver als we een jaar geleden waren. We hadden hoge verwachtingen, maar hebben helaas gefaald. Autosport Federatie VIA heeft afgelopen maandag bevestigd dat Red Bull het budgetplatform in 2021 met van ruim 148 miljoen dollar heeft overschreven. Streden. Een grote staf zal evenwel niet volgen, is de verwachting. Meerdere bronnen rond het topteam van Max Verstappen melden dat er slecht sprake is van een overschrijding van 1 à 2 miljoen dollar. Daarmee wordt het dat betiteld als een kleine overtreding, zo meldt de VIA ook. Alhoewel de Autosportfederatie geen bedragen noemt. Bij een grote overtreding zou een team al ruim 7 miljoen dollar te veel moeten hebben gespendeerd. Betrokkenen verwachten dat Red Bull een boete krijgt. De eerste wereldtitel van Verstappen komt zodoende niet in gevaar. Wat al de verwachting vooraf was. Wanneer er duidelijkheid komt over de straf is nog onbekend. Het team zelf moet een sanctie van de FIA eerst accepteren of besluiten dat het in beroep gaat. Bij het eerste geval zal het niet lang duren voordat de hoogte van de boete wereldkundig wordt. Red Bull zou in 2021 ook niet te veel uh, hebben uitgegeven aan de ontwikkeling van de auto. Wel zijn er fouten gemaakt wat andere zaken betreft zoals catering en ziekteverzuim. Ook dat is trouwens een zwak excuus. Uh, dat klinkt uh, als een klein biertje, maar op de fabriek van Red Bull in Milton Keys krijgen meer dan 1000 werknemers dagelijks een gratis lunch. Sommige werknemers vallen niet onder het budgetplafond, anderen weer wel. Nou, dat staat dan in het officiële verhaal. Maar die uh, meneer die die auto heeft ontwikkeld... ik kan even niet op zijn naam komen... die heeft een eigen bedrijf. En als hij ingehuurd wordt via zijn eigen bedrijf... valt het niet onder uh, Red Bull budget. Maar als hij rechtstreeks door Red Bull ingehuurd zou zijn... dan valt het wel onder het budget. En komen ze met veel hogere miljoenen uit. Oké, okay, oké. Okay. Ehm. Uh, uh, ook Aston Martin zal een sanctie krijgen. Uh, dat team heeft een fout gemaakt in de procedure. Dat overkwam Williams ook al, omdat die renstal te laat was met het inleveren van de cijfers. Williams kreeg daarvoor eerder dit jaar al een boete van 25.000 dollar. De rest van het seizoen van de W-series, de raceklassers voor vrouwen, wordt niet meer verreden. Dit wegens financiële problemen, zo laat de organisatie weten. Met nog drie races te gaan was het einde in zicht... maar er is gekozen om te stoppen en geld in te zamelen voor het volgende jaar. Een eerder afgesproken investering kwam niet door... waardoor de autosportklasse waar het Visser ook in mee rijdt... de laatste drie races niet zal voltooien. De race in Austin en Mexico, een header, worden overgeslagen wat veel geld bespaart. Visser won vorige week nog in Singapore. Als gevolg van die beslissing is de Britse Jamie Chadwick voortijdig tot kampioen uitgeroepen. Visser eindigde als tweede in het kampioenschap. Door recente onvoorziene omstandigheden waar de w series geen invloed op heeft... hebben we geen geld ontvangen dat ons toekomt. Al dus Catherine Bond Muir, oprichter en directeur van de vrouwenraceklasse... die sinds vorig jaar een zogeheten support act is tijdens een aantal Formule 1 weekenden. Daarom zijn we gedwongen de ongelukkige beslissing te nemen deze onze geplande kalender dit seizoen niet af te werken. Volgens Bontmuur is er geen sprake dat, van dat de W-series ophoudt te bestaan. We zijn vastbesloten onze aandacht vanaf nu te richten op fondsenwerving voor de langere termijn. We blijven positief over de toekomst van de W-series. Het is helaas geen geheim dat de vrouwen in de sport veel minder geld ontvangen... dan mannen in de D-series, vormt erop geen uitzondering. En ik wil ook dat ze blijven, Albert-Jan. Want het is een uh, leuke klasse en uh, leuke dames. Dus, helemaal goed. En, en, voor het programma tijdens die raceweekenden... is het ook hartstikke goed, want dan heb je weer een volle programma. Goed, nou ja, voor, voor wat het waard is... even nog even de stand in het WK. <laughs> Max Verstappen, wereldkampioen, heeft 366 punten... gevolgd door Sergio Perez, 253 punten... Ze, zijn ze gaan natuurlijk wel weer races winnen, Max en Sergio... want ze zijn natuurlijk nu ook uit op de constructeurstitel. Derde Charles Leclerc met 252 en vier George Russell met 207. Je gebruikt de puntentelling van de VIA, begrijp ik. Uiteraard. Oké, okay, oké, okay, ja. Wij gaan volgende week weer racen. En uh, ik zal eens even kijken, als ik dat even snel naar voren kan halen... hoe laat die uitzending begint... Want ze gaan de, de grote plas over, om het zo maar te zeggen. Ze gaan naar Amerika. En ze gaan dus racen uh, in, uh, even kijken, in Austin, Texas. En wanneer be begint die uitzending volgende week? De race, de race even voor, voor alle duidelijkheid: is zondag 23 oktober. En die start om 9 uur s avonds, Nederlandse tijd. Oké, okay, dankjewel albert voor uh, de pitreport. Uh, ja, je zei het al, volgende week gaan we weer racen en dan uh, naar Amerika. Ik ben benieuwd uh, wat voor uh, leuke video uh, Red Bull daar weer uh, van uh, gaat maken. Of ze daarheen uh, gaan. Daar zijn ze altijd heel erg goed in. Dat kost trouwens ook geld. Misschien uh, zijn ze daarom net over het uh, budget uh, heen gegaan. Je weet het maar nooit. Uh. In ieder geval uh, volg uh, die filmpjes ook, want het zijn echt uh, leuke filmpjes. En dit is uh, leuke muziek, want we gaan weer een uh, classic voor je draaien van uh, Glen Guthrie. nothing in life is free. That's why I'm asking you, what can you do for me? I got responsibility. So I'm looking for a man who's got some money in his hand. 'Cause nothing's from nothing. Leave nothing. You got to have something if you wanna be with me. Love life is too serious. Love's too mysterious. A blind girl like me needs security. 'Cause ain't nothing going on. But the rest. You got to have a job if you wanna be. You got to have a j o -B if you wanna be with me No romance without finance I said no romance without finance Boy, your silky lips are sweet But we're only wasting time, if your pockets are empty I got lots of love to give But I will have to avoid You if you're unemployed Cause of nothing, nothing Leaves a nothing You got to have something If you wanna be with me Cause life is too serious Love's too mysterious A blind girl like me Needs security Cause ain't nothing going on With the rest You got to have a J-O-B If you wanna be me. Nothing going on but the risk You got to have a change. Wayne cotteri uit de jaren 80 in Nothing Going But The ranch. We gaan even kijken naar de wedstrijden van vandaag in de herenvisie. En dat doen we eigenlijk omdat de wedstrijden van half drie... uiteindelijk net afgelopen zijn, op het Jan. Ja, en dan beginnen we met de wedstrijd van kwart over twaalf. Dat was Sparta-Rotterdam thuis tegen NEC. Eindstand 2-0. Nou, het ging lekker in Eindhoven vandaag met PSV. Want... Ja, zij ontmoeten de nummer 9 uit de, de competitie, hebben we het over uh, FC Utrecht. Eindstand van die wedstrijd werd 6-1. Ongelooflijk, 6-1. Het lijkt wel tennis. Ja, 6-1, nou ja, mooie stand. Goed, uh, nou, uh, zo goed als afgelopen, uh, hij staat nog als dat we nog aan het voetballen zijn. Het uh, mm. was de wedstrijd tussen FC Twente en FC Groningen. Daar is de stand 3 tegen 0. Maar we krijgen nog twee wedstrijden. Kwart voor vijf. Welke wedstrijd hebben we dan? FC, dan hebben we AZ thuis tegen Feyenoord. Ook een mooie pot. En dan vanavond om 8 uur... dan mag, mogen de Amsterdammers nog aan de bak. Ajax gaat niet zo lekker hè, met Ajax. Dus. Uh... Ik hoop dat ze het vanavond wel redelijk goed gaan doen tegenover Excelsior. En tot 8 uur. Tot slot nog even de tussenstand Real Madrid Barcelona. Na een kleine kwartier spelen. 0-0. Nul, nul. Nou, we gaan weer lekkere muziek draaien. Hier hmm. is Leave the Door Open. I'm sipping wine trip, trip, in a robe I look too, good look too good to be alone pool, My house clean. house clean, my pool warm, pool, warm. Just shade. smooth.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 Een klein beetje richting uh, gedicht van de dag aan het uh, opbouwen ben. Met, ja. uh, met de muziek want het gedicht. Uh, vandaag is uh, waarom, waarom zeg je niets? Dus uh, nou ja, daar past uh, deze ook wel een beetje bij. Joorde uh, Boyzone, uh, een uh, plaat uit de jaren negentig uh, met uh, Love Me For A Reason. Het is half vijf geweest, dat betekent uh, tijd voor het dier van de week. En uh, vandaag is het uh, Spiky. Nee, Sky. Oh, Sky. Sky is zijn naam, een jonge Duitse herder van bijna twee jaar. Mensen zijn mijn beste vrienden en doen supergraag iets voor, mij, voor mijn baas. Dat niet iedereen mij even leuk vindt, daar heb ik geen boodschap aan. Ik spring iedereen blij tegemoet. Mijn verzorgers zijn mij nu aan het leren dat mijn poten ook op de grond kunnen blijven staan. Ik vind dat een raar idee, maar als zij het graag, zo graag willen, zal ik dat wel beter gaan. Ik ben geen kinderen gewend, dus wil ik hier best even kennis mee maken. Andere honden, daar vertel ik liever niks over. Ik heb niet geleerd om goed met andere dieren om te gaan... en daardoor vinden ze dat ik een te grote mond heb. Mijn verzorgers zeggen steeds dat ik ook eerst kennis kan maken... voordat ik reageer, maar dat is wel lastig. Een hondendame deed net alsof ze mijn grote mond niet hoorden... en toen hebben we zelfs even samen gespeeld. Met training en geduld valt hier dus zeker veel te behalen... Mijn nieuwe baas moet net als ik actief in het leven staan. Wandelen, hardlopen en misschien wel samen met de fiets op stap. Ik zoek iemand die begrijpt dat ik meer nodig heb dan een paar keer een blokje om. Geestelijk heb ik ook activiteiten nodig. Een cursus lijkt mij heel leuk en ik wil graag nieuwe dingen leren. In mijn vorige huis kon ik prima even alleen zijn. Wel zou het fijn zijn als ik eerst kan wennen aan mijn nieuwe omgeving... voor ik alleen moet zijn. Kent u dat gevoel dat alles even te veel is? Dan heb ik soms ook. En dan kan, ik, uh, ga, dan kan ik gaan staartjagen. Dat is rondjesdraaien, ja. Hier in het asiel ben ik goed af te leiden uh, als ik dit doe. Bent u een herderliefhebber en wilt u mij de, met mij de uitdaging aangaan? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Sky? Sky verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420... 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website... www.dierentehuiskennemerland.nl Want ook Sky verdient een thuis. Zeker wel, Albert-Jan. En Sky gaat lekker mee fietsen Ook met de elektrische fiets Albert-Jan houdt hij dat ook bij. <laughs> ja, want ja, die dingen dat zijn bijna racers. Hè? Gewoon die snelheid daarbij. In ieder geval een mooie dier van de week. Die wacht op een nieuw baasje in het Kennemer Dierentehuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. Zo ging het tempo een klein beetje naar beneden... in het laatste half uur van Zandvoort op zondag. Want je hoorde Brian Adams en... Oeh, uh, oh, wat doet die computer nou? Nou, goed. En uh, Everything I Do, I Do It For You. We gaan nog één plaatje draaien en dan krijg je het uh, een mooie gedicht. Nou, een tranentrekker zo dadelijk het gedicht van de dag. Waarom zeg je niets? Die hoor je na deze... Het een leuke plaat om te draaien in de periode van het jaar... dat het weer wat donkerder wordt en dergelijke. Dat het ook wat kouder wordt en zo ja, richting de kerstdagen. Nou, we gaan al bijna die kant op. Hè? Als je sommige tuincentra ziet, die zijn er al helemaal klaar voor. Jordan, Art Arthur Baker en El Green... en Love is the Message en the Message is Love. Het is kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de dag en vandaag... Is het, waarom zeg je niets? Was dit het? Is het klaar nu? Moet ik raden wat er omgaat in je hoofd? Wat is er veranderd aan ons samen? Zoveel jaren in één keer weggegooid. Je weet precies waar je me raakt. Als jij, jij niet tegen me praat. Waarom zeg je niets? Waarom kijk je mij niet aan? Waarom zeg je niets? Laat jij mij nou hier zo staan? Ben ik dan niets meer waard? Is dit echt hoe het nu gaat? Waarom? Waarom zeg je niets? Wie heeft jou dit ingefluisterd? Is er een ander die beter is dan ik... Ik blijf maar gissen, maar ik kom geen stap vooruit. Ik moet het nu doen, met die blik op je ogen. Je weet precies wat je me raakt. Als jij, jij niet tegen me praat. Maar waarom zeg je niets? En waarom kijk je me niet aan? Waarom zeg je niets? Laat jij, jij mij nou hier zo staan? Ben ik dan niets meer waard... Is dit nou echt hoe het nu gaat? Waarom? Waarom zeg je niets? Ben ik dan niets meer waard? Is dit echt nou zo hoe het nu gaat? Waarom? Waarom zeg je niets?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 I don't say every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm surprised. Wil je haar?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 Feel it's time. You know she tells you I'm the one for her. 'Cause she said I blow her mind. The girl is mine. Well, after me uh, Dat was the girl is mine, was, uh, girl is mine uh, inderdaad uh, de bekende single van uh, Michael Jackson uh, Albert John. Ja, maar wie hoorde ik daar ook? Paul McCartney. Ja. Ja. Ja, die doet, ja, die doet vaker mee uh, met, uh, met plaatjes. Ja, nee, klopt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, um, nog even uh, ja, over ja. De, de, de Real Madrid-Barcelona. Uh, want uh, daar is weer gescoord. Ja, ja uh, dat, wie, uh, in de twaalfde minuut werd uh, de eerste goal gescoord door uh, Real Madrid. En wie anders dan Benzema tekende voor die goal. Inmiddels uh, zijn we achtende, ruim 38 minuten onderweg... En is de stand opgelopen naar 2-0 voor Real Madrid. Gaan we nog even naar Spanje. In Spanje is momenteel het Andalusia Masters Open. Dan hebben we het over golf. Uh, Joost Luiten stond na drie dagen op een gedeelde tiende plaats. En nu moet ik echt zoeken waar hij nu staat. Want hij staat nu op plaats 28. Hij stond op min 3. Toen heeft morgen begon. En hij staat nu 1 boven de baan gedeeld 28ste en daarentegen doet de Darius van Driel het uh, hartstikke goed voor zijn doen die staat namelijk gedeeld 19e op min 1 en uh, de leider uh, uh, in Spanje is de Spanjaard uh, Otaegui. Uh, met min 18. Dus uh, min 18? Darius van Driel speelt een uh, goed toernooi. Joost, Joost Luit heeft moeite om vier dagen constant te spelen. Hij heeft altijd een één dag heeft hij een dip. Nou, die heeft hij dan weer vandaag. Dus die viel ver terug in het algemeen klassement. Verwacht je nog wel dat uh, Joost uh, gaat uh, herstellen? Dat hij weer uh, bij uh, ja, meer richting uh, de top uh, kan gaan? Ik, ik, ik, voor, uh, persoonlijk verwacht ik dat niet meer. Uh, hij heeft zijn heeft, hij heeft uh, ja, tijd gehad. Hij heeft natuurlijk KLM open gewonnen. Hij heeft een schitterende carrière gehad. Maar ik denk dat het zich beter op het teaching pro gebeuren kan gaan storten. Gaat de Kennemer nog recht krijgen op de KLM Open dat het weer terugkomt? Dat is altijd een vraag. Je had vroeger dus Noordwijk, de Kennemer en de Hilversumse... die erom streden om de eer om het KLM Open te mogen organiseren. Maar Noordwijk heeft gezegd, van: nou wij, wij doen dat niet meer... omdat het te veel tijd vergt dat de baan dicht moet. Uh, heel, misschien dat het nog een keer terugkomt we zeiden van de Formule 1 ook dat hij nooit terugkomt nee, dat is waar ja. het is een beetje in, in, in, een, in een glazen bol kijken maar het zou natuurlijk mooi zijn als het KLM Open weer een keer uh, terugkomt op de Kennemer maar ja, de Ik... Kennemer is ook de Kennemer niet meer hè, want ze nee. heeft zoveel weggesnoeid en uh, van de originele baan dat het, uh, de baan bijna onherkenbaar is voor mensen die de baan langer kennen dan uh, vandaag dus uh, wie weet. Het zou wel mooi zijn echt. als uh, dat uh, weer terugkomt. Toch een mega spektakel ja. als je dat uh, weer uh, richting uh, Zandvoort uh, weet te halen. Zou hartstikke mooi zijn. Maar dus... goed, de inschrijving voor uh, volgend jaar, de, de, de 30 van Zandvoort. Uh, de wandel, mountainbike en fietsevenement. Die is ook ja, weer geopend. Ja, de erbij. De circuirun. Dus uh, die inschrijving is inmiddels ook geopend. Dus daar kan je ook weer voor gaan inschrijven. Dat is volgend jaar in maart. Ga daarvoor even naar de website van... Hoe heet die organisatie? Champion. Champion. En dan staat natuurlijk meer informatie over hoe je daar kan inschrijven. Ja, ze waren trouwens ook sponsor van de Amsterdam Marathon. De ja, Champion. Ja, toen, ja. Dus uh, grote, mooie organisatie die uh, weer een uh, mooi evenement in het voorjaar hier uh, gaat uh, organiseren. Dan nog even over uh, de, de, ja. de, de watersporter die in de problemen was gekomen vanmorgen. Ja. Ook daar is uh, meer uh, nieuws over bekend. Het was zo rond uh, kwart voor tien dat er een watersporter in de problemen kwam hier op de Noordzee... zo voor de boulevard Banaar en bij de, bij de benzinepomp, zeg maar. Klopt. Met hij uh, uh, uiteindelijk naar het uh, ziekenhuis. Uh, met spoed, voed. hè? Met spoed, naar, met spoed ook. Ja, met spoed naar het ziekenhuis. Dus, uh, nou ja, ik hoop uh, dat het weer goed gaat komen Ik zal het uh, artikel voorlezen. Een watersporter uh, is zondagmorgen gewond geraakt... nadat hij in de problemen kwam voor de kust van Zandvoort. Rond kwart voor tien ging het mis in Zee ter hoogte van tankstation op de boulevard Bernard. De politie, ambulancedienst en de reddingsbrigade kwamen ter, ter, ter plaatse. Het slachtoffer moest eerst naar de ambulance op de boulevard worden gebracht. En na de eerste behandeling is de ambulance... in de ambulance werd het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan en wij zeggen fijne zondagavond. En tot een andere keer weer. Dan zijn we er weer met Zandvoort op zondag. Dag!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 Always look on the right side of life. For life is quite absurd. And death the final word. You must always face the curtain with a van. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.